We zitten hier gezellig in Café Libertaria met de volgende deelnemers. Rick, Pieter, mijn naam Jola natuurlijk. Maar not least, Joshi. Uh, en uh, ja, laten we beginnen met uh, ja, allereerst. Heb jij je biertje al op, Joshi? Uh, dat biertje heb ik nog niet geopend, nee. Nee, dan, oh, dan oh, hoor je het zo meteen. Dan het zo meteen. <laughs> Over welk biertje heb je het precies? <laughs> <laughs> en de mocht je hè?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 Verleden gesproken, de Nederlandse staatsschuld staat op 391 uh, miljard in het rood. Hij ah, is het weer ja, gedaald, hè? Ik zal, hè? zal ook ah, nog even zeggen ja. dat de bitcoin op 7.874 euro staat. Ja, en de afgelopen week heeft hij een beetje gepingpong geping tussen dat getal en uh, de 81.000. Uh. Ja, en ik heb deze week mijn bitcoins voor 8220 euro verkocht. Dus oh, we hebben weer... de applaus jingle weer uh, opgezonderd. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ik heb weer een hele berg papier. Oké. Ah, oké. Okay. Um, we hebben hier nog de Marwana index uh, die, Oh, jongens, die staat op 84,88. Die blijft ah, maar omlaag gaan. Hè? Hij zakte, en nou ja, er bestaat uh, nog een berichtje over. Ook. Uh, uh, uh. Ja, Maar ah, Joshi, waarom heb jij ze verkocht? Heb je geen, uh, geen fiducie meer in? Hey, ik uh? zit in de Psychedelica, nou, hè? dat is de volgende hit. Ah, okay. Dus ik heb het dan wel omgezet in paddenstoelen.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 en dat zou, dan, dat zou dan onder invloed van paddenstoelen zijn geweest, maar sowieso. Nee, maar dat was veel iemand meer onder dan invloed, een paddenstoel. Ja, iemand die onder invloed van een paddenstoel gaat springen, dat vind ik best wel knap. Ik weet niet of je dat uh, wel eens genomen hebt. Mm -hmm. <laughs> maar nou, dan ben je ik... niet geneigd om te gaan springen. Maar het ik... kan ook zo zijn dat het gewoon was omdat het Nemo Museum ontzettend slecht was. Dus ja, ja, ja, ja. Het, uh, eigenlijk moet dat Nemo Museum verboden worden, denk ik. Ja. Ik dacht dat dat zo'n praktijkproef was uit het Nemo Museum. Ja, yes. ja, ja, Het gaat <laughs> natuurlijk allemaal over zwaartekracht en over natuurkunde en zo. Er was ook iemand die dacht: uh, Nou ja, ik ben, mij uit ik ben Peter Pan. Ik dacht dat ik kan vliegen Ik ben Peter Pan. Ik denk dat je rare tripdingetjes wil vinden, dat je in Micropia dan wel hard terecht kunt in, uh, bij Artis uh, Ja, hebben ze daar ook uh, corona's in, in Micropia, denk ik? Nou, de maar dan zeg je nou, hè? zeg je nou, die corona, die, die lacht. die is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 en gaan er iedere dag mensen dood aan het eten van McDonalds eten. Yep. Dus ja. Dus ja. Ga je daar direct aan dood? Zo? Nou? Na een, na een Big Mac zo. daarna. Er avond. was dus iemand en die, uh, die nou ik ga nou een verzinnen jongens. Laten <lacht> <lacht> we. Het nou te toch over de corona. Josje, we kunnen net zo meteen met jouw bericht beginnen. <lacht> ja. Kijk als, <lacht> open je gelijk dat even, dat toch... even je biertje?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 Volledig geïsoleerd of in quarantaine gezet, alle bezoekers. Want er was een uh, prostituee en die had corona. Oké, okay, en dan doen we niet het vloeibaren? Nee, nee. Okay. Hier staat het, bordel in Spanje in quarantaine, uh, 86 cliënten in quarantaine, nadat prostituee coronavirus blijkt te hebben. Maar gaan die cliënten zich dan inhouden? Nee. Ween, maar daar had staat wel... een dure rekening aan het tijd. Ja. Dan ja. zijn we met elkaar in een ruimte, ja. voor die enorme dure drankjes daar. En wil een glaasje water naar nee, is 10 euro. Ja. Oh, wat jammer jongens, ik heb hem niet vlug genoeg gelezen, want dit is een soort uh, speldbericht. Oh. Jammer, jammer, jammer, jammer, jammer. Dan heb jij in ieder geval een excuus om een corona ja. op te trekken. Nou, het is in ieder geval, het bericht is viraal gegaan. Dus dat is wel... Ja, zo, ja. <laughs> wettelijk. <laughs> nou goed, dan gaan we even naar de, de bitcoin berichten. Um, ja, ja, bitcoins zijn weg bij het overlijden. Tenminste, als je je, je, je sleutels niet in je testament zet. Ja, wat mooi hè. Met, uh, dat zorgt wel voor deflatie. Ja. gemeenschappelijk. Mm -hmm. De gemeenschappelijke Wat delen. voor het over, weet je, en Ik dacht nog toen ik dit las. Van, nee, uh, moet je dan niet zoiets in je testament zetten ook? Of zo? dan kun je Uiteraard. best een hoop, uh, hoop geld mee doorschuiven. Nou, je en... moet het juist niet in je testament zetten. Dat is eigenlijk het hele punt. Ja, maar dan offer je je op voor de samenleving. Nee, je moet het gewoon uh, aan iemand geven zonder dat het officieel is geregistreerd. Oh ja, ja. ja oh ja, ja. ja, ja. zo'n informeel testament. Ja. Ik geef het aan jou.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 heb jij cash, dan cash jij van mij uh, deze hoeveelheid bitcoins. Er hangen allemaal belastinginspecteurs rond, of schijn. Nee, nee, want het is een één op één uh, iets, hè. Er zit ook geen tussenpartij tussen. Dus... Nee, nou, ja, maar dan kan ze er alsnog vanuit de Belastingdienst die deal maken met jou. Ja, ja in laatst in Amerika heeft de overheid uh, zich uh, <coughs> voorgedaan als iemand die een klusjesman nodig heeft. <coughs> okay. En die hebben 160 klusjesmannen.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 Waar uh, is je geld naar? Oh, ah, wacht, sorry, het is een premium bericht. Ik kan maar een stukje lezen. Dat is de... ja. okay. uh, maar, maar je hebt ja. ook mensen die, die hun cash ergens uh, bewaren, weet je wel, dat het belandt dan op de vuilnisberg. Uh, nou, ja, uh, ja. ja. ja, ja maar, ik, maar het is ik ook. ook meer, gelijk weer... afvlodden met die treintjes, toch? Wat, ja, ja, ja, ja. Wat, wat betekent het voor de koers van Bitcoin dat dit soort berichten nu weer op deze manier in de krant komen?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 Wat hogere leeftijden hebben hoor. Ja, ja, ja. Nou ja, die hebben dan uh, allemaal Apple aandelen. Hè. Daar hebben we het over uh, Wozniak en... Uh... <laughs> dat weet ik ja. nog niet. In ieder geval, uh, bij deze proosten we dan maar op de corona. Oh nee, dat hebben we al gehad. <laughs> ja. Oh, misschien. Hm. Maar uh, we hadden er nog eentje liggen. Hm. Uh, ja, in Duitsland uh, ja. is er ook weer wat aan de hand met de cryptomunt. Die hebben een bepaalde status gekregen. Ja, ja, dit is ja. eigenlijk voor de libertariërs onder ons een slecht bericht. Ah, ja, een degreid. Nou, wat nou ja, wil jij het vertellen? Ik, doe ja? Nee, nou, doe nou, maar. Wat, um, wat ze in Duitsland gedaan hebben is, het, ze hebben het geclassificeerd als financieel instrument. Ja, ja. In Australië hebben ze het eerder al eens geclassificeerd als een beleggingsinstrument. Dus de landen weten ook niet zo goed wat ze ermee aan moeten.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 Ja, die, zeggen, die hebben zich zo zitten vervelen in die heropviedingskamer. Dat ze gewoon blij zijn dat ze aan dat ze die lopende band mogen hey, staan. Nee, die hebben het allemaal geleerd daar. En die weten nu dat ze in die fabrieken moeten staan. Dat hebben ze geleerd. <lacht> Misschien nou, hebben ja. ze het niet voor diploma <lacht> tot, gehaald. <ja. lacht> Totdat het hun gunst is om in die fabrieken te mogen staan. Ja. <lacht> dus zijn de staat hartstikke dankbaar. Ik loop alle sociaal, liederen, die, ja. al, al die liederen te zingen die door Xie, uh, Peng of zo zijn gecomponeerd. Maar goed, om even zo nog een artikel, artikel ja. aan te halen. Na, na elf jaar crypto geld is volgens de Duitse overheid dus de Bitcoin nu, want. De, oh nee, nee, ja. Crypto, crypto, crypto in zijn algemeenheid. Hebben ze nu als financieel product bestempeld. Dus nou ja, uh, daar gaat het met de vrijheid. Ja, maar dan gaan we gaan nog even naar de wietverkoop toe. Uh -huh. uh, wietverkoop, maand Ja, dat ja, is in, de... in Illinois. Ja, in die, uh, die de eerste maand uh, is het echt belachelijk goed gegaan met de verkoop van wiet in Illinois. Is het is daar nu legaal, okay. hè?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 Oh, dan gaan ze daar een soort feestje vieren dat het de eerste keer is. Ja, het is zoiets als van dat, uh, dat in Nederland voor het eerst CD's in de winkel verschenen. Of zo. Iedereen moet dan een CD hebben. Zoiets weet je wel. Nou, nieuwe iPhone artikel... zo, dat je allemaal voor de winkel staat te wachten op je nieuwe iPhone. Ja, precies. Dat idee. Als, ja. als ik een artikel als dit lees, dan denk ik namelijk: ja, maar zet ja, klaar. eens af tegen de Nederlander. Want als je ziet hoeveel wiet er in Amsterdam gerookt wordt. <laughs> dan kun je dat wel tegen de bewoners van Amsterdam gaan afzetten.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 uh, verbouwd in Mexico en zo. En dan werd het, moest het dan gesmokkeld worden ja. en er uh, zaten ook ja. allemaal risico's aan vast. Maar de, de hele productie en transport die, die is zeg maar uh, de, die hoeft veel minder duur te zijn, omdat ze niet steeds allerlei beveiliging hoeven in te bouwen voor controles. Aan ja. okay, uh, ja, dus de andere kant is bijvoorbeeld de prijs van uh, heroïne. In de 40 jaar War Drugs is die prijs van heroïne juist heel erg gedaald. Hè? Hmm. Komt ook omdat ze nu hele goede oogst in Afghanistan hebben. En hm. <laughs> het leger dat vervoert, alles in bodybags. Ah ja, ja. ja er speelden oh, natuurlijk meer is. dingen mee, maar, maar wat, wat die betreft, betreft die prijs van wiet, die is oh. echt wel, uh, wel wezenlijk lager in, uh, in gebieden waar het legaal is. Uh, ja. Nou, ja, goed. Ja. Uh, er we zijn we trouwens nog... uh, 54.000 gevangenen die ze in vrijhandig laten in Iran. Dus oh okay, <coughs> <okay>. Zo dan. <coughs> behoorlijk aantal, hè. Ik ben benieuwd ja. naar hoe de criminaliteit gaat verlopen de komende maanden. Ja, ja ik denk dat het, dat het eigenlijk <coughs> niet eens. Uh, ja, het zijn niet criminelen die wij crimineel zouden noemen, waarschijnlijk. bijvoorbeeld die. Dat libertaire. liever daar. religieuze hebben. politie daar. Als je dan ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Mensen die gezoend hebben in het openbaar. Je, ja. je kan zelfs de pakken draaien voor een handje vasthouden, Als oh, je de hand van je vrouw vasthoudt in het openbaar. Ja, ja, ja. ja. Uh, ja, maar goed, ja, maar toch hebben... worden de meeste uh, uh, uh, homosex, homosex porno worden in dat soort landen bekeken vaak hè? Ja, als je niet mag, dan wordt het des te leuker natuurlijk. Ik ben wel geen homo, maar als het niet mag. ga <lacht> <lacht> ik raak de hele avond er zitten kijken. <lacht> uh, ja, ja, ja. ja. <lacht> maar goed, uh, ja, maar... we hebben nog een hele verhaal. Ik tijd tijd tijd weg, met dat voorbeeld kwam, jongens, ik weet niet. Ja, denk ja, helemaal goed uh, Johan. Ja, we hebben echter een berg berichten, dus we gaan nog snel verder. Um, ja, we gaan even naar een paar belastingberichten. IND moet mogelijk 70 miljoen uh, euro's aan dwangsommen aan asielzoekers uh, betalen. Ja, ja, ja. Dat, dat is een hele interessante constructie. Okay. Want je zou zeggen, uh, die mensen die hier zijn afhankelijk van de verzorgingsstaat in Nederland...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 Ik heb wel eens meer gehoord dat de IND altijd al langzaam is. Ik, weet niet, ik ken iemand die wilde zijn uh, vriendin uit uh, Oekraïne overhalen. En toen moest ik bij de IND. En de IND is dan onderhavig aan de wet dat ze inderdaad binnen een bepaalde termijn, moesten ze negen maanden of zo, moeten ze dat behandelen. En dat hadden ze niet gedaan. Dus hij ging zo van, hé... Hey, Jullie moeten dat binnen negen maanden behandelen. Nee hoor, zeiden ze, dat hoeft niet. Die, ja, maar hier, het staat hier in de wet dat jullie dat binnen negen maanden moeten ja, doen. Ze hebben nu zelf tegenwoordig op zes maanden, ja. ja. was toen nog negen maanden. En... Uh,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 Zomaar Ankie Broekers knol heten. Ja, maar er, er wil ook niemand werken bij die IND. Want dat is natuurlijk de reden dat ze, dat ze te laat zijn met van alles. Ze hebben echt gewoon een ontzettend personeelstekort. Hmm. Nou, dat stemt me dan toch weer hoopvol. <laughs> ja, mensen die weigeren daar aan mee te werken. Ja, ja gewoon ook iedereen die bij de bank werkt. Hou houd toch Bij op. Maar er, op. Wordt er wordt het een hots in, in je leven. leven. Er wordt je echt over het... We, we hebben, voor, eerder hebben het al een keer gehad over dat, uh, dat die cijfers niet kloppen van, van asielzoekers die...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 We kijken, we hadden nog meer berichten. Uh, ik zei net, we hebben een aantal uh, belastingberichten, maar dit was natuurlijk geen belastingberichtje. We komen nu. Uh, ja, Fiscus stak uh, 31 miljoen euro uh, aan, uh, even kijken hoor, uh, onterechte uh, aanmaningskosten in eigen zak. Oh, wie had dat gedacht? Nou, er staat zelfs in iets onterechte aanmaningskosten. De belastingdienst heeft tussen 2014 en 2018 tenminste 31 miljoen euro aan aanmaningskosten in eigen zak gestoken, dus we okay, uh, hadden het niet in anders andere zak moeten steken. Dus dat bedrag had de fiscus eigenlijk moeten teruggeven aan bijna een half miljoen particuliere ondernemers. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, maar dan zijn het kennelijk toch, uh, zeg maar, zelfs volgens de NRC onterechte aanmaningskosten. Uh, ja, maar het is ook niet zo raar dat je uh, de... de...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 Ja, natuurlijk. Ja, maar, het, dat is ook, maar het valt me op dat, dat, dit in, dat dit dan in het nieuws komt. Uh, de, ik heb het idee dat de Belastingdienst steeds wat, wat uh, negatiever in nieuws komt. Sinds die toeslagenaffaire hebben ze één slag verloren. Uh -huh. Nou, zijn er nog een aantal mensen die denken van nou, dan kan ik er ook als een, zwaar, een zwengel aan geven om te ja, kijken of ja. ik. Uh, kennelijk zijn ze niet onschendbaar of zo. Dat ja, dus, dit, uh, dit past binnen het script, ja. Nou, als het, je het, het, het, dus. Dit, dit, dan verwijs ik weer naar. Uh, hoe heet die vent nou? wel weer van de dingen? Wille middelkoop.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 ja, ja maar er zijn in het verleden toch ook al mensen ontslagen, maar die moesten toen weer terug aangenomen worden, omdat ze, ja. mensen tekort kwamen. Ja. ja, ik kan me ook voorstellen dat de Belastingdienst niet zo'n hele populaire werkgever is.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 ja, dat. Een lopende trek. Ja, in ieder geval vertragen ze je altijd. Je. Nou, ik zal me niet vertellen wat ik allemaal in het verleden heb meegemaakt van onzinnige ontmoetingen met de politie. <hums> Daar word je niet vrolijk van. En dat is, gewoon stomme parkeerboetes en door rood rijden als, het, als, het, als er helemaal niemand op de weg is. Ja. Uh, dat is het onzin. Nee, goed. Maar, oh! Yeah. Er komt wat binnen. Er komt wat binnen. Misschien moeten we als belastingbetaler net als die asielzoekers gezamenlijk een proces aanspannen. Misschien moeten we als belastingbetaler net als die asielzoekers gezamenlijk een proces aanspannen. Dat komt van Ja, nou, dit is eigenlijk wat die, wat die toeslagentokers ook gedaan hebben. Ja, uh... Inderdaad, het, het schijnt niet onneembaar uh, te zijn: het Bastion op mij heel erg mee. Nou jongens, voel je, je geïnspireerd? Ja, maar Johan, mm -hmm. daar heb ik drie jaar geleden voor op Wonderland gestaan. Oké, okay, ja. Wat heb je daar gedaan? Nou, hij had een, een... Ja, wat heb ik daar gedaan? Nou, het caravan een stukje Ik vraag me door. sowieso af ja. wat ik in mijn leven aan het doen ben. <laughs> daar dus kan ik geen antwoord op geven, maar... Je doet genoeg hoor. <laughs> ja. Nee, ehm... Um,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 Maar ja, er waren goed uh, misschien tien man die daar een rechtszaak over wil beginnen. Mm. En dan, uh, ja, dan zegt de rechter, nee, dit, dit kan de wetgever zo niet bedoeld hebben. Ah, ja, sorry, ja. Meneer, de rechter, sorry ja. meneer de rechter, maar u bent er niet om de wettekst te interpreteren. U moet hem gewoon ah, uitvoeren. Ja. Ja. Dus, ja, ah, uh, daarbij moet moeten het natuurlijk interpreteren. Ja, het, hetzelfde <laughs> verhaal geldt voor de, voor de verzekeringsplicht, dat je... Er schijnen dus mensen geweest te zijn die uh, die verzekeringsplicht succesvol hebben aangevochten. Ze zeggen, ja maar een uh, overheid kan mij niet verplichten om een aankoop te doen. Ja, ja dat schijnt dus inderdaad voor de rechter geweest te zijn. En die rechter die heeft dat gehonoreerd. Dus het vond ik wel een interessant verhaal. Hm. Ja, dat kan, dat kan, dat kan wel. Maar je moet in dat dan terug zien te vinden in die jurisprudentie, maar dat uh, <laughs> wordt een uh, langdurige kwestie denk ik.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 ja, dat mogen we niet zien. Ja, waarschijnlijk via de wet, uh, wet Openbaar Bestuur kan je daar inzage vragen in die zwarte lijst. En dan krijg je hem zo toegeleverd zoals op dit plaatje staat. Met alles uitgeplakt. Ja, of zouden ze hier dan weer uh, met, met hun eigen viltstift een beetje in hebben uh, lopen kliederen? Net als bij die. Uh, ja, ja, ja, ja. dat uh. mag natuurlijk de buitenwereld niet weten. Een soort doofpot. Uh, net als de, de nazi's die uh, toen Flora verloren hadden, snel even al hun papierenwinkel verbranden. Mm -hmm. ja. Nou, ik denk dat ik er wel tussen sta. Oh ja. En jij hebt er ook niks over gehoord. Nou, ik heb ik, misschien. Ik ontvang al een tijdje geen post van de belasting. Dus <laughs> heb jij geen, geen berichtenbox, uh, Yoshi? <laughs> <laughs> het is al even met, geleden dat ik in mijn. Uh, met een DJI. Die idee heb ingelogd, ja. Mijnoverheid.nl Ja, maar goed, ja, vertel. Nou, het hele raar hieraan is... Uh, <coughs> ...dat... Uh,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 Die, oh um... jongens, ja ja ja. ja, ja, ja. Nou, die bewaar ik even nog voor zometeen. Ah, oké. Okay. Dus, uh, ik, ik heb daar nog wat over te vertellen, over de nieuwe Godwin-ding. Oké, helemaal goed. Ik gooi hem weer even in. van die... Facebook. Ah, ja. ik, ik laat hem gelijk even zien, in de nieuwe Godwin-ding. <lacht> <lacht> ik vertel zometeen wel waarom, waarom. <lacht> uh, Even kijken hoor, uh, dat moet deze zijn geloof ik. Oh yeah. Nee, deze. Ja.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 Maar nou, die artikelen dan weer niet. En dat werd <laughs> dan van Facebook verwijderd? Ja, aan ja. Ja, ja. Ja, ja. Nee joh, om die. En dat weet je zeker dat het om die godwin in gaat. Ja, dat werd erbij gezegd. Ja, want ja, ik heb eh, wel eens vaker gehoord ook dat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 Maar juist ook omdat ze allemaal een klein stukje van dat hele verhaal deelden, uh, deden, ze, had niemand eigenlijk de eindverantwoordelijkheid. Ja, ja. En dat schijnt. Wat haar betreft was de grote reden waarom die holocaust is gelukt. Ja, ja net, als nu, uh, net zoals dat ze nu, net zoals dat ze nu Syrië aan het uh, bombarderen zijn al vijf jaar eigenlijk. Ja, uh, ja. Dat, wel heel, dat hebben we nooit behandeld dat bericht, maar die van Denk.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 In een ja. vuurgevecht. Als je daar dan op reageert. Uh, als je de, alleen al, je wordt kotsmisselijk van de reacties die erbij staan. Dus dat altijd al, van al van die van die hielikers onder, die weten niet eens wie er neergeschoten is of waarom. Mm. Of dat die, die persoon uh, ook gewapend was of zo. Er is nog helemaal niks over bekend, maar toch al zijn ze dolblij. Van uh, nou opgeruimd ze dat netjes hoor, dat scheelt weer ook ja. uh, lastig geld. Want ze weten al zeker van, uh, nou, hij zal wel niet voor, uh, voor zweetvoeten zijn doodgeschoten. Mm. <laughs>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 Want die heeft uh, tot uh, heel veel ophef uh, geleid in een dorpje. Nee, nee, nou, in Fle Flevoland. Oh, sorry, Flevoland. Oh, de sgp las je ik. Zag de SGP, denk... Je zag SGP, uh, je <laughs> denkt Zeeland. Maar Zeeland, dit, dit uh, was Flevoland. <laughs> Daar ja, hebben ze ook SGP, ja. Ja, dat bestaat toch. Het, uh, Sjaak Simons, de fractievoorzitter van de SGP, de Provinciale Staten van Flevoland. Die mm -hmm. vindt dat tong voor lucifer, dat is een uh, soort kunstwerk, is dat, hè? abstract kunstwerk. Dus als ik daarnaar kijk, dan zie ik niet iets waarvan ik denk: oh jee, oh, Gitaar, sla, ik er, ofzo. sla ik daar stijl van achterover? Nee, het is een beetje echt een abstracte vorm.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 Je mag ook best zeggen dat een bedrijf iets fout Je mag ook best een kunstwerk lelijk vinden, ook als het met zonder staatssteun is neergezet. Ja. Nou ja, maar is zeg maar nu het feit dat je je daardoor beledigd voelt, zou dat een reden kunnen zijn om zo'n ding te verwijderen? Nee. Je kan wel zeggen van ja, het is van gestolen geld betaald. Dan had de SGP een goed punt. Ja, ja.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 dat, ja, ik ken mensen die zeggen, ja, als mijn buurman zijn deur en een andere kleur verft dan in de straat gebruikelijk is, dan daalt de waarde van mijn, van mijn pand. Mm -hmm. Dan maak je wel heel veel inbreuk op iemand anders zijn eigendommen. Ah ja, weet, weet ja jouw... maar zo'n je huis, dat is wel heel irritant hoor.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 Voor het hele weekend ongeveer 20.000 euro voor. Cool. En ja. je kan waarschijnlijk nog schade claimen ook. Omdat het niet te verhuren is vanwege de herrie. <lacht> uh, Dat weet ik dan niet. Ja. moet je die schade dan claimen? Bij de overheid, want die heeft toestemming gegeven. Oh ja. En daarvoor voor je jij allemaal verhuren aan natuurvorsters, maar die natuurvorsters die, uh, die, uh, ja. Ja, die komen niet meer met die herringen. Uh. Ja. Maar jongens, we hebben nog een half uur en we hebben nog een hele berg berichten. Dus, uh, de, ja, ja, de, de burger heen. is de, de polarisatie zat. Ja, ja. Dus, ja. Dat, is, dat is een heel typisch bericht. Uh, uh, dat is namelijk niet de burger die dat zegt.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 Dus uh, die heeft gezegd, de burger is uh, de polarisatie zat. Uh, en die zegt dat dat dan een taak van de overheid is om dat, uh, om dat te verhelpen. Ja, ja overheid is ja, dus de de overheid juist wel te polariseren. Divide ja, ja, and hij is, conquer. Ja, dat is Ze breken je benen en je een De staatsvoorwaarden natuurlijk <laughs> aan het veiligstellen. Ja, nee, hij heeft het over boze boeren en moeizame coalitievorming en dat soort dingen. En hij maakt zich zorgen, ik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 was een discussie waar nogal wat, uh, uh, wat no, best wel fundamentalistische Turken in zaten, om maar te zeggen. Uh, en die vonden dat alle vluchtelingen gewoon de grens over zouden moeten uh, mogen bij Griekenland. En ja, uh, en daar heb ik ook wel uh, wat dingen over gezegd daar, en dat waren ze heel erg verbolgen over. Uh, en ik ja, zei ook van ja, ja maar toen, uh, toen droeg ze allerlei argumenten aan van ja, maar jullie waren met je, met je koloniale verleden, waren jullie hartstikke fout.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 maar dat ik zei, over, dan moet je dus alle Egyptenaren en Inca's en weet ik niet wie nou. moet je dan allemaal aan het schandblok nagelen of zoiets. Mm. Dat wordt toch een ondoenlijke kwestie hoor. Maar, maar dit, het, het verhaal denk is natuurlijk op... dat er, als, je, als je die Rutte hebt die, zich, die excuses maakt namens ons, daar mm. zit eigenlijk expliciet in, uh, in verweven dat hij de, of de, ja, de vertegenwoordiger is van ons en onze voorouders. Mm. Want anders zou ik toch geen excuses kunnen maken namens ons en onze voorouders. Dus hij, nee, hij, ja, ja. hij vertegenwoordigt al die mensen kennelijk. Ja. En dat is natuurlijk eigenlijk uh, wat de opzet is, denk ik. Dat je dat ja, denkt. maar het, gaat, het is ook een soort strategie, hè, want het gaat steeds een stapje verder. Dat een, uh, De formulering die wordt dan steeds wat scherper aangepast, waardoor de, de excuses nog steviger worden neergezet. Je, dat, je, er zijn verschillende berichten daar wel over verschenen, dat in de ene keer de formulering redelijk algemeen is en vervolgens dan toch heel erg... Uh,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 Ja, dan vraag ik me weer af hoe ze daar achter zijn gekomen. Dan moet er gewoon iemand zijn die gaat alle boeken naspeuren. Naast peuren, ja. Ja. Ja, ja, ja, lijstjes ja. leggen. En dan weten dat er op, in, in dat boek op pagina 57 uh. iets genoemd wordt. Wat mo momenteel ja. uh, mogelijk is. Die mensen kennen die boeken beter dan uh, de doelgroep. Op, waar wie die boeken gericht is. Hoor. Ik denk het ook, ja. Ja, ja, ja. Dat was ik weet nog wel vroeger bij de radio. Uh, een hele bekend iemand uh, binnen de radio. wereld is Howard Stern. En die had een uh, soort uh, onderzoek. Nou ja, er was een onderzoek gedaan, uh, want hij is bij menigzender uh, eruit gekikt. Omdat hij de F-woorden nogal vaak gebruikte. Of uh, uh, een hoordeprostituatie uitnodigde om te kijken hoe dieptroods kon gaan met een, uh, weet ik veel, een langwerpig voorwerp. En uh, de allemaal live op de radio, dus iedereen was gechoqueerd. En er was altijd het argument van de adverteerder uh, wil dit niet, want de doelgroep is beledigd. Weet je wel? Ze hebben dan een specifieke doelgroep en die, die houden niet van seks. Mm -hmm. uh, maar toen had Houwers steun en tegenonderzoek laten doen. En er bleek dus uit dat degenen die het langste luisterden, waren de mensen die zich het meest aan hem irriteerden. <laughs> ja, ja. Dus dat was juist goed voor de advertentieinkomsten van die mensen die dus bezwaar daartegen maakten, snap je? Dat heb ik bij mij ook altijd het idee. Dat uh, dat uh, het uh, is. Uh, de uh, Mensen die er elke keer omheen hangen, die hebben zo'n gruwelijke ekel aan mij, die willen elke keer maar negatief zijn. Uh, uh, die Lezen alles wat ik schrijf. Maar goed. Ja, maar de, zo ja. Onder de eerste staat hier dan: het verspreiden van racistische, antisemitische en holocaust ontkennende boeken is verboden in Nederland. Uh,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 uh, antisemitisme mee bestrijden met het verbieden van boeken. Ja, maar het is ja. ook helemaal niet waar dat in nee, Nederland alle antisemiti antisemitische boeken verboden zijn. Minecraft is bijvoorbeeld gewoon legaal. In wel? Ja. ja, maar de hele tijd is dat illegaal geweest. En dus, uh, nee, ik denk een jaar of tien geleden of zo is dat gewoon weer legaal geworden. Nou, dit zegt Herman Loonstein, bestuurslid bij de FJN tegen Pointer. Mm -hmm. De FJN is een federatief jood Nederland. Uh -huh. Die beweert dat dat uh, illegaal is. Het nou, ging onder ja. andere om uh, holocaustontkenningen Ja, maar en dat, dat kapier... zou hij wel willen waarschijnlijk, maar dat is niet zo. Dus ja, toch dat boek dat van die ene... ja, dan gaat hij rechtszaak niet ver komen dan. Het uh -huh. gaat toch waarschijnlijk meer om die boeken van, van die ene bekende holocaustontkenner, weet hij nou? Holocaustontkenner. Ik zou het ja. ook eens wel ontkennen. Hij is een professor hier. Die, die slakt maar het nou. af. Ja, ik weet even de naam niet. Maar die zwakt die het af. Die zegt van, ja Er zijn, <laughs> er zijn wel, wel Joden omgekomen, maar niet 6 miljoen. Hij zegt, het totaal is dan 6 miljoen. En daaronder vallen misschien 5 miljoen Joden of zoiets. Ja, dat vind ik wel raar. Dat je dan al een hollekast ontkenner bent. Want ik, ik durf ook best wel te twijfelen aan die 6 miljoen. En ik ken ook Joden die twijfelen aan die 6 miljoen. Uh, ja, het zes miljoen getal is heilig, maar ik heb al eens gehoord dat daar uh, bij de tellen van tot stand komen van zes miljoen, dat vier miljoen kwam uit Auschwitz alleen. En later heeft het Auschwitz-comité of zo die hebben dat die vier miljoen naar beneden bijgesteld naar twee miljoen of zo. Mm. Ja, dan moet die zes ook naar vier toe natuurlijk, maar die 6 is gewoon nog altijd op zes gebleven. En zodra je zegt dat geen zes is, dan ben je een horekast ontkenner. Oh. Maar ja, het is gewoon wiskunde dan, op uh, dit moment. Mm -hmm. Maar nou, ik heb het even bijgezocht. Je deze, dus deze, deze kan er ook wel afgeknikkerd worden, Jo. Oh uh, jee, jee, jee, ja, ja. <laughs> ik heb net mijn Godwin-singel aangepast. Maar nou, goed, Rek, wat wil je zeggen? Nou, ik heb het even bijgezocht over Mijn Kamp. Het schijnt dus uh, dat je het uh, je mag het bezitten in Nederland, het mag uitgeleend worden door de bibliotheken. Uh, maar het mag niet herdrukt worden, omdat de Nederlandse staat stelt dat, uh, dat zij het auteursrecht daarover heeft. Dat okay. uh, is eigenlijk uh, een rare kwestie natuurlijk, maar, uh, maar dat is hoe het nu officieel zit. Ja. Maar uh, je had nog een berichtje, uh, etnisch profileren door de Nederlandse uh, hoor, politie. Ja, geniaal de Nederlandse ja de Nederlandse gestruikeld ook de eigen wetgeving maar ze zijn er nu dus ook voor aangeklaagd dat maakt het wel weer interessant ja natuurlijk mag dat niet en die Mauricio zegt dan nee maar dat doen we alleen maar als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 Ja. Maar hij zegt er niet iets anders over nou ja, Omdat omdat uh, deze persoon, het was niet de huidskleur, omdat hij een bepaalde soort spijkerbroek draagt. En daar, uh, dat, dat nee, hij nee, nee, die, nee, nee, nee, nee. Meneer, nee, u heeft gymschoenen aan. Ja, die nee, die mensen echt. met die gymschoenen, die ja. hebben ook altijd drugs bij ze. Nee, ze geven wel toe dat etniciteit een relevante indicator kan zijn, maar ze noemen dat niet etnisch profileren. Hmm. De Maire ja. C. doet niet aan etnisch profileren, zeggen ze letterlijk. gooi hmm. gooien bommen op mensen, maar het is geen moord. Nee, nee, nee ze, ze noemen het predictive profiling. Ja. Uh, ja. Enhanced interrogation. <laughs> ja, het is Not geen moord. <laughs> Goed, tot zover de onzin van de koninklijke muis. De corona is geopend. Ja, het kan <laughs> natuurlijk zijn dat, dat ze zeggen: ja, we, we doen niet een etnisch profileren, maar we moeten eerst iemands paspoort zien om te zien of die een verhoogde kans maakt op, uh, heeft op, uh, ja. op het drugs bij zich hebben. Waarschijnlijk zeggen ze dat, uh, uh, dat ze eerst al die andere factoren nakijken. Als ze dan bijvoorbeeld een. Uh,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 Uh, dat is een soort van, uh, uh, ja, soort van ideaal vorm van hoe de samenleving eruit zou moeten zien waarin alleen de gemeenten rechten hebben en dus niet mm. hogere overheden, daar word ik als libertariër wel enthousiast van. Beetje subsidiariteitsprincipes zoals ze dat uh, noemen. Het mag nog wat nog meer de, de uh, mag de nog lager, het, maar het wordt al beter. De straat, het huis. Het individu misschien. De, ja, ja, ja.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 Beetje, one fly over the coekoos situatie. Ja, ja, precies. Maar dan wel zonder lekker. Jack Nicholson. Ja, wel lekker drogeren in een uh, flinke Zweedse band te zetten, zoals het heet. In zo'n band met een slotje erop en aan de muur vastketen. Ja. ja, goed, dat soort dingen kwam toen veel meer voor. Heet de Zweedse band. De Zweedse band heet het, ja.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 Uh, dat ze dat dan zelf weer terug gaan vragen. Mm. Mm. Dus dat doet dus heel erg denken aan, aan, uh, aan belastingslaven. Ja. Ja. ja, precies. Ja, ja. Ja. Ja. Maar Zijn goed, hij is uh, zo gewend. Je bent ja. zo gewend ja. om dat corona, die de ja. Ja. hij gewoon vraagt om ze weer terug <laughs> te <tebomen. laughs> ja, Inderdaad, Ja, inderdaad. Maar, maar hij, uh, hij kwam er dus tegen <laughs> in het verweer. En hij, hij wilde dat die uh, verstandelijke gehandicapten veel meer onderdeel zouden gaan uitmaken van de samenleving. Dus hij stichtte in 1974 nieuw dennedal Dat is inmiddels.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 ja, ja, ja. ja, zeker. Sinds, ja. Uh, nou ja, je zegt het nou zo, maar toen ik geboren was, was dat absoluut nog niet het geval. Hoor. Dat is pas sinds de laatste tien jaar volgens mij. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> je moet je niet zeggen, toen ik geboren werd, was dat absoluut niet het geval. Ja, <laughs> oh, ja. Dat ik ben, ben ik dan <laughs> nou, Mijn moeder had die mogelijkheid zeker niet. <laughs> Ja, ik moet toch een beetje mijn, laten zien dat ik ook uh, wat kennis heb, anders dan. Uh, ja, nee. nee. Uh, uh, even kijken wat mijn politiebericht vroeger zien, is. Vroeger, jongens, vroeger. Ja, ja. Toen ik kind was. Ja, politiebericht. ja, politiebericht, ja. ja, politiebericht. ja, politiebericht. Oh. ja. Oh. hebben ze middenlijk te pakken? Ja, twee doden bij familiedrama. Uh, ja, ja, het is hartstikke triest natuurlijk, maar. Ja, het is al bekend.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 is vanavond ook op uh, net vijf geweest, geloof ik. Het is een hele serie. Maar, Zo ja, vind ik, maar goed, uh, zij verhaal. Maar ja, het gaat hier in uh, Utrecht even dingen. Twee mensen om het leven gekomen. Het gaat om een 43-jarige man die werkzaam is bij de landelijke eenheid van de politie en zijn 40-jarige vrouw. Het lijkt erop dat hij eerst zijn vrouw om het leven heeft gebracht en vervolgens zelfmoord heeft gepleegd. Zo meldt de politie. Ja, ja. dus uh, ja, dit moet je gelijk hun vuurwapens afnemen. Dat lijkt dus uh, enorm... Uh, ik denk dat, uh,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 Dan kun je dat je sommer voordoen om daar aangenomen te worden. Die nou, nou, die best... heb. Nee, als je maar geen papiertje hebt. Ja. Als je maar niet gestudeerd hebt. Je moet gewoon universiteit niet afronden. En dan ja. bij de politie gaan werken. Ja, maar kunnen ze ja. dat ja. achterhalen? Ja. Stel dat jij de universiteit wel hebt gedaan. Maar je komt daar gewoon van, nou, uh, ik wil wel uh, lekker met zo'n schietuizen rondlopen. Uh -huh. Uh -huh. Heeft u een ja, dan... diploma? Nee hoor, nee, hoor. Maar ze kunnen ja. alles achterhalen natuurlijk. Maar dat ja. sowieso als je ingeschreven staat bij een universiteit, dan is dat bij... Uh, de uitvoering onderwijs geregistreerd, dus dat, uh, dat kunnen ze altijd terughalen. Als ze een beetje know your ja, customer doen. Een antecedenten onderzoek dus, sorry, ja, onderzoeken. is en Sorry meneer, uh, ja. we hebben gezien dat u een universitaire opleiding heeft. en uh, u bent slim, ja. Ja, bij, bij mij kwamen ze werken voor de field, bij mijn studie. <laughs> Wat is dat voor studie? <laughs> Accountancy. Ja.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 Dit is dat... trouwens al het vierde schietincident in de regio. Eerder viel er duidelijk schoten in Leersum en twee keer in Utrechtse wijk overweg. En was het elke keer met agenten ook? Of... Nou ja, dat, dat, dat zou statistisch wel heel bijzonder zijn. Oh ja. nou ja, in, in september 2019 schoot een 35-jarige politieagent zijn kinderen van 8 en 12 dood. jongen, jonge, jonge, oh. jonge. Jongen. Ja, maar dat komt gewoon die mensen. Ja, dit is altijd weer...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 Een verhaal van die kambewaarder oh ja. die, ja, die libertariërs is, hè? De libertarische belasting. Als je minder mensen diepe. vermoord dan een niet-libertarische kambewaarder. De, de libertarische belastinginspecteur. En de, iedereen die krijgt een ton terug elke keer. Ja. Oh nee, dat is ook weer niet zo. Hè? Nee, nee, nee. Alles op nul. Alles op nul.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 Nou, alle wetten blijven gehoorzamer die uit Madrid komen. Het is natuurlijk weer een beetje een verschil. En dat is dat uh, Catalonië best wel een rijke regio is in, uh, in Spanje. Dat is met ja, Groot-Brittannië niet echt. Weet je het Groningen van... Uh, ja, maar dan maakt het nog moeilijk om af te scheiden. Want de Spaanse overheid heeft natuurlijk een berg uh, staatsschuld. En elke ja. rijke regio die verdwijnt. Mm -hmm. uh, ja, daar zullen ze zeker bij, bij willen bedingen. Ja, je kunt onafhankelijk zijn, maar je bent wel verantwoordelijk voor, mede verantwoordelijk voor die staatsschulden.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 omdat die groepen willen dan onafhankelijk zijn van de oud, uh, ja, van empire willen ze los. Mm -hmm. Maar ze willen wel weer dolgraag onder het nieuwe empire vallen van de EU. Dat uh, ja. is bij die schotten zo. Dat zal hier ook wel zo mee zijn. Dat denk ik ook, uh, ja. <coughs> ja. Het, ja, het, het is ook wel er een... dat er van die oude empire, zoals Spanje en, en Engeland, dat er nog steeds stukken afvliegen. Hè. Honderden jaren later, nadat het uiteengevallen is, zijn er nog steeds kleine stukjes die er afbrokkelen. Mm -hmm. Ja. Maar ah, je ziet wel hier dat dan de, de, de, de reddende engel is dan de Europese Unie die het echt regelt, die ondervangen. Ja, ja, ja. Dus, ja, nou, je ja. ziet er niet, zowel die Puigdemont als die, uh, die Seret, die zijn beide, zijn die lid van het Europese parlement. Mm -hmm. Dus daar hebben ze dan wel weer liefde voor. Ja, um, ja dan gaan we nog even verder ja, naar de Turkije. De Turkije nodigt de NATO uit in een uh, ja. In mm -hmm. de, de NATO met... uit voor oorlog? Ja. Ja, kom even meedoen met onze Syrië. komen jullie, jullie ook op ons feestje? Je wordt gehaald en ja. gebracht. Ja, ja. Wij rollen de rode loopkijs. Ja, ik vond het een beetje verontrustend omdat ook de Amerikanen, die hadden een uh, een of andere marine eenheid ernaartoe gestuurd of hmm. een, een soort, hoe heet dat, een uh, brigat. Of, uh,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 Maar eigenlijk willen ze dat, uh, dat de NATO hier mee gaat doen. En ik geloof wel ja, ja. dat de Amerikanen. Ja, al weapons wapen... of nest destruction. Ja, inderdaad. Uh, dat chemical weapons. Assad. <laughs> ja, ja, ja. Chemical weapons. Ja, ja. Maar ja, okay. is het zo... <laughs> dat de Russen daar ook uh, aan het vechten zijn. De Russen samen met, uh, met Assad. Ja, ja. En dan de Turken. Als die, als die dan de Amerikanen westlingen. dan heb je gewoon een directe Oost-West-oorlog uh, te pakken. Nou, wat ik Over heb, dat wat die, eigenlijk? Die, die Russen die hebben daar een of andere basis in Syrië.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 Willen ze daar ook een, uh, ja, een blokkade met hun uh, LI. Ze, ze hebben een warm waterhaven die het hele jaar open is met een basis, en ze hebben daar een gaspijpleiding, uh, blokkade functie denk ik. Ja, dat, dat verhaal over die gaspijpleiding, dat vind ik altijd het meest plausibele klinken als de verklaring wat, waar, waarom wij ISIS aan het bestrijden zijn. Hmm. <laughs> ja, ja. <laughs> Ik ben trouwens, maar ja, ik dat is weer een heel lul verhaal, dus laat maar zitten, laat maar zitten. <laughs> hey, hey, heb je nog begonnen? Geen <laughs> tijd voor, hebben uh, we nog maar één berichtje. Ik ben, ik ben begonnen met het kijken van House of Cards. Mijn, oh, vriendinnetje. Ah, ja, ja, ja. mijn vriendinnetje zei dat ik dat moest doen. Nee, hele lange, ja. lange zitten. Ik kan ook ja, wel sneeuw uit de 1990 kijken. Ik had dit weekend weer zoveel tegenvallen was dat ik twee seizoenen in uh, 24 uur heb gekeken volgens mij. <laughs> <Okay>. maar, uh, <laughs>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 Van begin jaren 90 En dat was weer gebaseerd op een boek. En die schrijver van het boek House of Cards. Die had dat weer geschreven eigenlijk nadat hij voor, voor de zoveelste keer er zat een lange periode tussen. Die is nou, die een, doet toch wel erg aan de Clintons denken, vind ik. Die Amerikaanse version. Ja, ja dit is vertelde aan de Amerikaanse dingen. Maar die geval uh, die, uh, die dat boek had geschreven. Die had een, uh, was een beetje gedesillusioneerd geraakt. Is toen in zijn vakantie, is die Macevelli, uh, de Prins, weer eens gaan lezen.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 Ja, en die is Erdogan die is, is op basis daarvan ook overal aan het vechten. Want hij, niet alleen in, in Syrië, maar ook in Libië is, die, heeft hij zijn troepen naartoe gestuurd. Hè. Dus hij, hij heeft natuurlijk zoveel gewillige, gepropagandeerde uh, schietvolk... dat hij gewoon, gewoon niet kan laten om hier en daar zijn, uh, een dus landje te gaan te zetten. Het gaat ah, een beetje door van een paar jaar terug, weet je dat dan nog? Dat die... Uh, um,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 Gaat er dan geen parlementslid naar het buitenland toe? Terwijl. Naar een gebied waar veel Nederlanders zitten. Nee, want het probleem van Nederland, Nederland is dat er verkiezingen zijn. Zolang dat jij maar blijft kiezen, accepteer jij dat Koningshuis. Dus de ja, heen, maar hier gaat gewoon politieke... om één poppetje. Turkije gaat om één poppetje die uh, stemmen wil winnen. Maar zal er nooit een politicus naar uh, Benidorm gaan of zo? of Tijdens uh, verkiezingstijd? Of... Uh, ik, nou, ik weet het. dat LP'ers die gaan om die handtekening te halen, gaan ze soms uh, naar Aruba toe of zo. Om, uh... Ja, maar dat is, <laughs> ja, dat is Nederland, hè? Dat is een gemeente. Uh, een gemeente, dat is Aruba. <laughs> wil ik wil even naar Benidorm of zo, of salau. Het is dus, dus vakantietijd en de verkiezingen zijn in de vakantietijd. Nou, alle Nederlanders zitten daar.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 In dingen om jou tegen te kunnen werken mochten ze ja, we het niet is. eens met je zijn het is ook zo, ik heb voor de LP dus de recente hele, hele rijksbegroting voor 2020 uitgezocht en er staan aardig wat miljoenen, zo niet tientallen miljoenen inbegroot bij buitenlandse zaken voor promotie van het Nederlandse voor de Nederlandse cultuur en erfgoed in ja. het buitenland ja. Ja, ja, de wereldomroep en zo. ik weet voor Amerika dat Radio Free Europe of zo heet dat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 Dus die mogen niet, uh, ja, omdat het officieel propaganda is, mogen ze niet de Amerikaanse burgers lasten vallen. Je zich niet uh, aan een eigen wet gehouden, maar Reader's Deiches was een propagandamiddel van de CIA. Uh -huh. ja. <laughs> Prachtig. Ja. Maar goed, ja, um, jij wil nog iets zeggen, Rick? Nee, nee. nee. Oh, okay. Nou ja, nou ja ik, ik zat nog even te denken van uh, hoe willen ze dan al die politieke campagnes noemen. Ja. Dat is niet propaganda, kennelijk. Ja, ja. Uh, uh. Maar een um, ja, laatste berichtje, uh, Ik komt toch vrede in Afghanistan uh, voor dezelfde keer. Een ja, beetje bericht. ja um, ik zag het staan en ik dacht hé, hey, ik hoorde vandaag nog op de radio dat de Amerikanen weer een bombardement hebben uitgevoerd daar, <laughs> ja, ja, inderdaad. omdat de Taliban een aanval zouden hebben gedaan. Ik, ik heb dus even opgezocht net, Taliban is meervoud. Ik denk wel dat goed zeggen, zouden hebben gedaan. Taliban betekent studenten, hè? ook interessant. Ja, okay. ja.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 Nou en ja, de... die staat nog met die Taliban in het. Dat uh, was het toen Mujahideen. Maar ja. die, die, die zei nog dat dit, dit zijn de, het equivalent van onze founding fathers. Of de, de ja. mensen die. De, de, de, die ja, toen konden we nog nog tegen de Sovjet-Unie, natuurlijk. Ja. Mm -hmm. En de laatste figureren in een Rainbow -film. Ja, de Rainbow-film. <laughs> ja, laatste was. Uh, ja, als acteur vond hij ze belangrijk waarschijnlijk. Maar.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 ja, oorlogen Nee, maar dat is, met, dus, uh, niet nee, dat maar is de... dus niet waar. Jij profiteert gigantisch van al die oorlogen die er gevoerd zijn. En die ze voeren. Hoe werkt dat, Josje? Uh, ja, nou, doordat het oliebelang van, uh, van, van jouw koning wordt uh, nee, beveiligd. Krijg nee, auto? <laughs> nee, maar nee. dat is toch... Uh, dat, de, de, de, daar profiteert de koning nog wel, maar daar profiteren wij. Die olie was toch wel opgepompt. Uh. Nou, maar nu zijn ze op, nu is opgepompt door Shell...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 Maar volgens mij zit zelf toch niet in het eh, midden in Afghanistan? Afghanistan het, of, uh, dat is misschien makkelijk. Het, uh, het is alleen een balken bezeker, en een sproertje die daar een paar niet, aan. Het, ja, er, zit daar in er zit niet zoveel olie uh, in Afghanistan. Ja. Er zit lithium, geloof ik. Ja, ja. En uh, voor de accu's van die auto's. En, uh, maar ja, ja ik, dat ik, soort ik, dingen. Ik zie niet hoe je kan volhouden dat je degene voordeel uit behaalt. dat je met die NATO al die.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 Ja, dat is nog mooier voor, voor mij. Daar heb ik nog meer voordeel aan. Als uh, dat het hele Fiat systeem er weg gaat. Want dat is ook ja. geen grote plundertocht voor ons. Dus maar het, ding maar is ook het, het is ook ja. gewoon een, broke, een broken window fallacy van formaat natuurlijk. Als dus jij je geld allemaal gaat uitgeven aan oorlogen. moet je ja. bedenken waar je dat geld anders aan had kunnen uitgeven. Je had op die manier de economie ook kunnen bloeien. Precies, daar ja, heb, dat heb ik je stukken je liever dan dat we naar een of ander land gaan bombarderen. Ja, ja, ja. Dus, ja, maar ja ik denk, maar dat is ik denk dus ook dat het precies. meer had dus opgeleverd. Die winst ja. die het op de andere manier had opgeleverd, die komt ja. niet.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 Minder groot geweest, denk ik. Er waren helemaal geen excessen geweest, Dan was het gewoon handel, uh, of er was gewoon handel geweest met het midden-oosten. Dat was alles liefst en vrede. Ja, en, uh, nou precies. Ja, als en dat nu, niet was gebeurd, als die oorlogen er niet waren. Nu stelen wij eigenlijk die welvaart daar en ja. trekken wij het naar hier.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 We zijn uh, Ja, de oorlogindustrie die doet er wel uh, goede zaken bij, maar we zijn al eigenlijk al half over tijd. Hm, nou ja beter, ja, beter dat dat de radio-uitzending over tijd is dan je vriendin, Johan. He? Ja, is ze er, er nog niet? <lacht> nee, ze komt vandaag niet, ze is uh, moe. Oh, oké. Okay, okay. Maar dat was ook maar goed, hè, want we hadden het verplaatst. We zouden het eigenlijk gisteren doen en we zijn vandaag omdat ik niet kon. Dus ja, goed. Maakt niet uit. Uh, in ieder geval uh, ik wil ik iedereen hartelijk danken voor het luisteren naar uh, deze uitstelling. De uiteraard deelnemers hartelijk uh, dank voor het deelnemen.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 De plasterijn is uh, bijna op. Kunnen we kunnen nog even blijven hangen tot, uh, totdat die op is. <laughs> mm.